De FARC had voorgesteld om tijdens de onderhandelingen een wapenstilstand te sluiten, maar de Colombiaanse regering wees dat verzoek af. Die wil daar pas over praten als er een akkoord op tafel ligt. De Colombiaanse regering en de VARC hebben afgesproken dat de daadwerkelijke onderhandelingen volgende maand beginnen in Cuba. Een ongeluk met een spookrijder heeft vannacht bij de Duitse stad Hagen vijf levens geëist. De spookrijder reed op de A46 in het roergebied frontaal op een andere auto. Beide auto's vlogen naar de botsing in brand. In de auto van de spookrijder bleken vier mensen te zitten. De andere chauffeur was alleen. Alle inzittenden van de twee auto's kwamen om het leven. Argentinië haalt ruim 300 bemanningsleden van een marineopleidingsschip dat al drie weken in een haven van Ghana ligt... Volgens president Kirchner is de gezondheid van de bemanning in gevaar. Een Ghanese rechter liet het schip aan de ketting leggen vanwege een beslaglegging van Amerikaanse investeerders. Die zeggen dat ze zo'n 300 miljoen dollar te goed hebben van de Argentijnse overheid. De Argentijnse regering stelt dat de beslissing van de Ghanese rechter illegaal is. Op marineschepen zou volgens internationale afspraken geen beslag mogen worden gelegd.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 Later op de dag melden Libische tv-zender ook... dat Gaddafi's jongste zoon Kamis bij een gevecht is omgekomen. In Tokio is een man dood op een vuilnisbelt gevonden... nadat hij was opgeveegd door een veegwagen. De chauffeur van de veegwagen zegt dat hij de man niet heeft opgemerkt. Waarschijnlijk lag hij op straat. Het is niet duidelijk of de man nog leefde toen hij werd opgeveegd. Uit de veegwagen is hij in een vrachtwagen gestort. Daardoor kon het gebeuren dat het lichaam van de man... pas op de vuilnisbelt werd ontdekt.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 Rabat is een verhaal over drie vrienden uit Amsterdam... die samen in een oude taxi naar Marokko reizen. Het Amal Filmfestival voor Europese en Arabische films... werd dit jaar voor de tiende keer gehouden in Santiago de Compostela. In de eredivisie voetbal zijn PSV en Vitesse-koploper Twente... tot op één punt genaderd. Twente speelde gisteravond met 1-1 gelijk tegen Roda. PSV won thuis met 3-2 van Willem II... en Vitesse won uit tegen NAC met 3-0. Verder speelde Ajax in Almelo met 3-3 gelijk tegen Heracles. AZ en eindigde in 0-2. Het weer. Aan de kust bewolkt, met kans op wat regen. In het binnenland droog en in de loop van de dag steeds meer zon. Het wordt 15 graden op de wadden tot 21 in Limburg. Na het weekend blijft het nog een paar dagen droog en zacht. Vanaf woensdag wordt het kouder. Dit was het NOS Journaal.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 En daarin gaan heilige huisjes als de biologische landbouw eraan. En ze pleit voor matiging. Maar hoe krijg je de consument zover in een land waarin je struikelt over het eten? Louise Fresco, vanavond rond de klok van 12 uur in gesprek op 2 op Nederland 2.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 Ja, zo klinkt die Menno. Als je dit hoort, ja, ja, ja. dan moet je die camera in de aanslag houden. Ja, ik zie er wel eentje. Ik sta hier aan de zijkant van het kapitaal. Een beetje, een, beetje, een beetje weggestopt en ik zie er boven wel eentje zitten. Maar ik weet niet of het, het is nog een beetje donker. Ik weet niet of het er eentje is. Lastig, hoor. Menno is op zoek naar de Siberische boompieper. Deze heel zeldzame dwaalgast is de afgelopen dagen veelvuldig gesignaleerd in Nederland door fanatieke vogelaars. Of nou ja, veelvuldig. 16 individuen zijn dit jaar gesignaleerd op de Waddeneilanden en in Noordwijkerhout. En dat is spectaculair veel als je bedenkt dat de Siberische boompieper tussen 1987 en 2010 in totaal maar 21 keer is gespot. Oktober is... De hoogtijmaand voor de Siberische boompieper. Maar de Siberische boompieper spotten, dat is uh, nou, voor mij zelfs voor ervaren vogelaars hogere wiskunde. Want dat zwarte bolletje boven mijn hoofd. Ja, waar moet ik nou precies op letten? Even kijken hoor, is die olijfkleurig? Huh? Het is een wat uh, onbeduidend vogeltje, kleiner dan een merel. De bovenkant is groener dan die van de Europese boompieper. Daar lijkt hij wel ja. erg op. Uh, uh, als je het goed is, zie je een wenkbrauwstreep. Kan ik toch allemaal niet zien? Die wenkbrauwstreep denk. is twee kleuren en dan een klein wit vlekje bij de oorstreek. Dat zie ik allemaal niet. Hij beweegt het, wordt niks. Ik volgens mij moet ik naar de Waddeneilanden, toch? Ja. Naar de, de Waddeneilanden. Dat lijkt me verstandig. Ja. Want dan hoef je maar op één ding te letten op dit moment: namelijk het clubje in groene kleding gestoken mannen. Die hun telelensen maar op één ding richten, momenteel. De Cibopie. Goedemorgen, Ja, Sibopi, zo mag je hem pas noemen. Als je hem hebt gespot natuurlijk. dat heb je niet. En dan nee. is er ook nog, wist je dat er dan ook nog een speciale commissie is? De dwaalgastencommissie die dan ja. die waarneming weer moet goedkeuren. Ja, nou en welke vogel ook wel eens wat zeldzamer zou kunnen worden is de merel. Populairste vogel van Nederland wordt bedreigd door een virus. Hoe erg is die bedreiging? En verder gaan we vissen tellen en dus energie aftappen... Menno had het er net al even over, van levende planten. Wij zijn Jenny Dabbring en Menno Bentveld en tot tien uur zijn wij Vroege Vogels. De muziek van de Italiaanse componist Pietro Locatelli... uit het Concerto Pastorale a Quattro in Seeklein. Eh... Um, ja, van, uh, nou, ik kan er nog van alles over vertellen, maar ik doe het niet. Welkom in tuinreservaten.nl Ja, want het is tijd voor tuinreservaten. Eén keer in de maand gaan wij hier bij Vrogevolg de tuin in om foto's te maken... En zeker nu op de website tuinreservaten.nl... iedereen die zich daar heeft aangemeld ook uh, foto's van zijn eigen tuinparadijsje kan plaatsen. Want tuinen lenen zich natuurlijk heel goed voor fotografie. Maar je moet uitkijken dat het niet allemaal te veel van hetzelfde wordt. En daarvoor hebben we Modeste Herwig, de Nederlandse tuinfotograaf. Als je nu naar buiten kijkt, is het eerste wat je opvalt natuurlijk uh, ja, de herfsttinten. Uh, daar richten we de camera op vandaag. Lekker dat... Ritselende geruis. Ja, van de mooie herfstblaadjes. En dan zo'n laagstaande zon die daar uh, doorheen schijnt. Heel erg mooi om foto's te maken, dit het is, weer. Het is niet zo voor een tuinfotograaf dat hij zegt... in de winter staat het werk stil. Nee, het wordt wel minder natuurlijk, want er zijn bijna geen bloemen. Maar er zijn altijd nog wel mooie plaatjes te maken. Details, of zoals nu, met die prachtige herfstkleuren hier van de tulpenboom. Heel mooi, lichtgeel blad. Ja, het uh, gaat van groen naar geel... En je ziet sommige bladeren nog dat mooie groene nervenpatroon. Ik vind het echt een hele mooie warmgele kleur. Nou vind ik het moeilijk bij herfsttinten om die goed op de foto te krijgen. Het wordt vaak zo'n uh, zo brei. Ja, dan neem je vaak ook te veel op de foto. Maar als je nu uh, bijvoorbeeld het blad van zo'n boom van dichtbij neemt... je laat uh, twee of drie blaadjes zien, dan wordt het al een heel stuk beter. Hoe zou je deze hele mooie boom nu op de foto zetten? Ja, deze boom is behoorlijk groot. Dus die, als je hem helemaal erop wil hebben... moet je een, een behoorlijke afstand nemen. En dan staat je hele huis erop. En dan op. staat het hele huis erop en de buren. En dan krijg je vaak weer te veel onderwerp op je foto. Dan wordt het wat rommelig. Dus in dit geval zou je ook kunnen zeggen... ik maak een close-up en eventueel zelfs van blaadjes... die op de grond zijn gevallen, dat je die bij elkaar legt. En dan ga je echt voor de kleur? Dan ga je echt voor die mooie kleur, inderdaad. Moet je er nog hele speciale fototechnieken op loslaten... Nee, in principe niet. Als je werkt met tegenlicht is het natuurlijk wel belangrijk om te kijken, als het blad nog aan de boom zit tenminste, hoe je dan gaat staan. Het ja. kan heel mooi zijn als er wat licht door het blad heen komt, dan uh, wordt de kleur extra intens. Maar als je nu zegt ik neem wat afgevallen blaadjes die uh, op het pad liggen, dan kun je ze bijvoorbeeld ook mooi bij elkaar leggen okay. op de stenen of op een wit vel papier. Dat kan ook heel mooi zijn. Kan je nog wat vertellen over deze boom? Ja, dit is de tulpenboom Liriodendron tulipivera. Uh, eigenlijk wordt die te groot. Er zijn ook smal opgroeiende bomen hiervan. Die heten bijna altijd Fastigiata. En dan wordt de kroon veel minder breed. Maar uiteindelijk wordt deze boom toch wel erg groot voor de tuin. Voor de gemiddelde tuin. Dus dan is zijn lot bezegeld, dan gaat hij om. Nou, je kunt hem beter niet planten. Je kunt, je kunt eigenlijk beter een boom kiezen die wat kleiner blijft. Zoals bijvoorbeeld als hier op de soep staat ook de ambarboom. Daar zijn ook kleinblijvende vormen van. En die kun je zelfs als leiboom kweken. En eigenlijk vind ik dat je in iedere tuin, of zeker in ieder tuinreservaat... op zijn minst al is het maar een klein boompje moet hebben, eentje. Ja, eigenlijk hoort in elke tuin toch wel uh, een boom. En dat kan heel klein zijn, dat kan een, een boompje op stam zijn. Maar heel veel soorten kunnen ook als leiboom groeien. En zelfs ja. tegen de muur van het huis. Dus neemt het nauwelijks ruimte in. Of je moet een boom kiezen zoals die amberboom die in wat. Uh pilaarvorm bestaat. Ja, eigenlijk meer pilaarvorm, smal opgaand. Dus die stam wordt wel steeds dikker. Maar de kroon blijft heel slank eigenlijk. Ja. En er zijn ook nieuwe vormen van die amberboom, zoals slender silhouette. Prachtige naam. Die mooie echt, Engelse uh, naam. Die zegt al wat voor soort uh, ja, modellen het is. Ja, inderdaad. Dus die zou je wel uh, kunnen proberen. Ja. En ook van die amberboom is er een, uh, een bolvormig uh, boompje. Gumball heet die. Dat blijft een bolletje op een stam. En die wordt ook niet te groot. Maar die krijgen ook van die Prachtige herfstkleuren, dat ja, zie je hier ja, ook. Veel meer kleurig dan uh, die tulpenboom van Ja, die van tulpenboom jou. is gewoon één kleur geel eigenlijk. En die, uh, ja, die amberboom dus is groen en geel en oranje en rood en zelfs naar het paars toe. Kun je echt een kleurenwaaiertje van maken zelfs. La, laten we eerst een foto proberen ja? van deze tulpenboom. Ja, en omdat die zo hoog is, ga ik eigenlijk onder de boom staan en richt ik mijn camera naar boven. En dan krijg je die blauwe lucht op de achtergrond en een beetje tegenlicht. En dan schijnt die zon bijna door de bladeren heen. Ja, dan krijg je dat mooi ook als die blaadjes een beetje overlappen. krijg je een heel mooi vormenspel. Ja, even kijken. We kunnen er hier makkelijk bij, want hij heeft een kroon die hoog genoeg is. Ja. Altijd weer van statief. Van statief. Even, in dit geval stel ik hem automatisch scherp. Dat gaat wat makkelijker op zo'n afstand. Nou, we eens even kijken. Door dat rare licht dat er... Nou ja, raar licht, toch wel veel licht, wordt hij nu een beetje te licht, Dus ik ga hem ietsje onderbelichten, ja. zodat hij wat donkerder wordt. Kijk, nu gaat het al een stuk beter. Ja. komt dat, dat mooie geel ja, wat beter uit. En je hebt geen last van huizen of mensen? Of nee, want ik heb alleen uh, de blaadjes genomen en de lucht. Is dat een vaste regel eigenlijk voor tuinfotografie... dat je veel meer op details moet letten dan op het grote geheel? Nou, je kunt natuurlijk wel overzichten maken van het grote geheel... maar Heel vaak is het probleem dat er veel te veel op een foto staat. En dan krijg je een hele rommelige foto. Dus daarom zou ik eigenlijk altijd willen aanraden... bepaal eerst je onderwerp. Het onderwerp hier is het blad van de tulpenboom. Dan hoeft er verder ook niets anders op eigenlijk. Niet denken van ik wil dat rode bloemetje er ook bij en hier dit, dit leuke ding. Nee, dan maak je dan weer een andere foto van. Ja. Dat is echt beter. Vorige maand waren we even niet helemaal duidelijk over het diafragma. Dus ja. ook altijd... Iets waar je erg hard over na moet denken, een groot diafragma is een kleine lensopening en dat betekent dan weer, was dat nou dan weer veel scherptediepte? Of ja, het is altijd wat verwarrend, ik heb eigenlijk altijd een makkelijk ezelsbruggetje daarvoor met een groot diafragmagetal, dus bijvoorbeeld f8 of f16, heb je veel scherptediepte. En in de tuin wil je eigenlijk vaak weinig scherptediepte? Dat hangt er ook weer van af. Als je een, echt een overzicht wil van je eigen achtertuin... dan wil je veel scherpe diepte, neem je hoge hoog diafragmagetal... en wil je een mooie, wat meer romantische close-up maken... Ja. kun je beter een laag diafragmagetal nemen, bijvoorbeeld 5.8. Dat was die vorige keer met die insecten? Ja. ja. ja. Dan Zullen we die, die andere boom hier ook nog proberen? Ja, laten we daar eens kijken. Hey, als je dichterbij komt, zie je dat die, die heeft allemaal... Wat stekelachtige. Zijn dat vruchtjes? Ja, dat zijn vruchtjes van de amberboom, de liquidambar. Het ziet er eigenlijk ook heel decoratief uit. Het blijft de hele winter ook hangen aan de takken. Ook uh, kenmerkend voor uh, veel amberbomen is dat, er, dat de takken wat grof zijn. Dus dat er zogenaamde kurklijsten aan zitten. Niet bij allemaal. Maar het allermooiste is toch wel de herfstkleur. Ja, dit is prachtig. En die, die, uh, die stekeltjes, uh, zijn daar nog vogels of insecten die daarop afkomen? Nee, niet dat ik nee. weet. Ze blijven nee. gewoon uh, eraan hangen. Ik zou je hier nou een detail van een, een paar bladeren kunnen maken? Als ze nog in de boom hangen. Met, ja, met die stekeltjes. Doen. Je hebt natuurlijk wel, afhankelijk van hoe hoog die boom is, of je erbij kunt. Of je moet, kunt wel een keukentrapje gebruiken. Maar dan kan je statief vaak weer niet zo hoog. Nee. Dus het is wel erg handig, zoals die boom die daar verderop staat. Die is wat lager vertakt. Dat je daar dan uh, bij kunt. Die is, die is veel meer rooier dan deze. Ja, deze. Dat is, is ook wat. Dat is het leuke daarvan. Ze zijn allemaal weer anders, die amberbomen. Ja. In de herfst in autumn uit Four Sketches for Piano van Amerikaanse componiste Amy Marcicini Beach, uitgevoerd door Virginia Esken. Zo nu en dan vertellen we het verhaal dat achter één boom of plant gaat. Het stikt in ons land van de botanische tuinen. En in elk daarvan komen wel exemplaren voor met een bijzondere geschiedenis. Vandaag, het veelbewogen leven van de boom van koning Willem II. Anna Martens is in de Hortus Botanicus in Amsterdam en spreekt met Arend Wakker, rondleider en plantenfanaticus. En vandaag een verhaal over een Royalty Watcher, dus. We zijn nu in de Hortus Botanicus in Amsterdam. En jij bent. Ik ben Arend Wakker en ik ben uh, rondleider hier. En uh, we gaan zo meteen een stukje in de Hortus in wandelen, onder meer naar de boom die uit de tuincollectie van Koning Willem II komt. Zo? Ja. Dat is een boom die wij de, een van de kroonjuwelen van onze collectie noemen. gaan we nu de kas binnen. Ja, dit is dus de is Een hele mooie kas met een heel rond uh, glazen dak. Ja, hij is honderd jaar geleden gebouwd. We komen hier bij een enorme palm aan. In een hele grote tobbe staat die. Dit is een, een sikasboom. Dit is wel de palmekas. We zien hier om ons heen zien we wel echte palmen staan... Maar deze boom heeft een veel langere en oudere geschiedenis achter zich dan palmen. Palmen zijn uh, voor het eerst zo'n 110 miljoen jaar geleden ontstaan. En de geschiedenis van deze bomen, de Sikasbomen als groep, die gaat wel 300 miljoen jaar terug. In de tijd nog voordat de dinosauriërs bestonden, toen leefden de voorgangers van deze bomen, stonden al op aarde. Je zou bijna zeggen dat die ook een beetje de de huid van een dinosaurier heeft. Alleen die schubben op de stam... dat zijn eigenlijk de littekens van de afgevallen bladeren. Ja, en hij is ongeveer nou twee meter hoog. En uh, er komen uit zijn top komen allemaal uh, groene sprieten... en hele dikke zijblaadjes komen eruit. Ja. Dus even wat geluid opnemen van de, van de bladeren, hoe die ongeveer klinken. Ja, ze ritselen. Dit moet ook het geluid zijn geweest... wat de dinosauriërs gehoord moeten hebben... toen ze zich onder deze boom doorbewogen kan het wel voor me zien, hoor. En uh, deze bomen hebben later eigenlijk de hele aarde gedomineerd. Wat maakt ze dan zo succesvol? Nou, hun taaiheid. In de eerste instantie ze kunnen ze heel erg oud worden. Uh, 2000 jaar of ouder. Zo. En dit is nog maar een jong exemplaartje. Hoe oud deze precies is, weten we niet. We weten van dit exemplaar wel dat hij 300 jaar geleden... op reis is gegaan vanuit zuidelijk Afrika op de plek waar je toen een handelspost had van de VOC, naar Amsterdam. En daarna heeft hij rondgezworven in verschillende tuincollecties in Nederland... totdat hij uiteindelijk terecht is gekomen in de tuincollectie van koning Willem II. Koning Willem II had enorme schulden. Hij was getrouwd met Anna Polona, de tsarendochter. En onder meer omdat zij ook eigenlijk haar hof op het niveau van een tsarendochter wilde hebben... Maar ook omdat hij daar zelf eigenlijk een soort Lodewijk XIV-stijl op nahield. Met grote paleizen en een grote hofhouding met een enorme kunstcollectie. En dat werd allemaal maar gekocht en gekocht en gekocht. En uiteindelijk toen hij stierf, toen bleek dus dat er een enorme schuld was. Het hele paleis aan het Kneutendijk werd helemaal leeggehaald. En alles werd geveild. Onder meer deze boom dus. Zo? <laughs> ja. Je ziet in deze stam dat hij heel dik begint en dat wat verdunningen heeft. En dat gaat een beetje op en neer. Ja. Dus in de dikte van die stam kun je een beetje de levensgeschiedenis van dit exemplaar terugvinden. Hij begint namelijk heel dik. Ik denk ongeveer halve meter breed. En dat is vermoedelijk het punt geweest dat hij gewoon in de vrije natuur heeft gestaan in Zuidelijk Afrika. Het helemaal naar zijn zin had. En dan kom je bij een soort van knik in de stam. Ja. Nou, hier zie je dat hij heel veel dunner gaat worden. Dit is waarschijnlijk het punt geweest dat hij aan dek van een zeilboot is gebonden... op weg naar een land met een voor deze boom verschrikkelijk klimaat... met mensen die ook totaal niet wisten... hoe ze een warm klimaat voor deze boom konden scheppen. Toen kwam hij dus in Nederland terecht. En je ziet dat hij, hier is hij zelfs eventjes heel dun geweest... en daarna gaat hij een beetje op en neer, iets dikker, iets dunner, iets dikker... maar het blijft allemaal een beetje een kwijnend bestaan... ten opzichte van zijn beginjaren... En heel geleidelijk aan, pas veel recenter... hebben we geleerd hoe we die bomen een beetje kunnen pemperen. Want nu bovenaan is die weer wat dikker, hè? Is die nou weer behoorlijk dik geworden. En nou doet hij het weer fantastisch. Hier op het bordje staat trouwens dat het een van de oudste potplanten... van de westelijke wereld is. Ja, dat vertellen we ook altijd met grote trots van onze bezoekers. Dat uh, deze in het... Uh, nou, hij staat helaas niet in het Kindersboek of Records... maar dit is een van de oudste potplanten ter wereld. En uh, het aardige is dat... Er zijn verschillende bomen in West-Europa die allemaal ongeveer even oud zijn. Allemaal potplanten zijn. Er staat er een in Kewkaarden en in Tsjechië staat nog een boom. In België staat ook een boom. Al die bomen zijn ongeveer even oud. En van al die bomen wordt overal gezegd dat dit de oudste potplant ter wereld is. En wat ze ook in Kewkaarden zeggen of in België, dit is de echte oudste plant. Ja, en die staat in Amsterdam in de Hortus.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 De Amerikaanse regering spreekt tegen dat er een akkoord is met Iran... over één op één gesprekken over het Iraanse nucleaire programma... zoals de New York Times meldt. Wel is Amerika bereid tot zo'n overleg, zegt het Witte Huis. Het Westen maakt zich al tientallen jaren zorgen... over het nucleaire programma van Iran. Rebellen van de FARC hebben in Colombia... vijf militairen van het regeringsleger gedood... en tien militairen raakten gewond. Donderdag zijn gesprekken gevoerd... tussen de guerilla-beweging FARC en de Colombiaanse regering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 De dwergvaalhoed werd ontdekt op de resten van een wild zwijn. Dat was neergelegd in het park in Limburg. In het kader van het initiatief Dood Doet Leven. Daarbij worden kadavers in de natuur achtergelaten zodat andere dieren ervan kunnen leven. De gevonden dwergvaalhoed staat op de rode lijst van bedreigde planten- en dierensoorten. Dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is bewolkt en in de noordwestelijke delen van het land valt af en toe regen. De temperatuur is rond 12 graden en de wind waait uit noordelijke richtingen. Langs de westkust is de wind momenteel krachtig, in het binnenland staat veel minder wind. Het westen en noorden houden vandaag veel bewolking en kans op enkele spatten regen. In het zuiden en oosten is het droog en komt later vandaag de zon steeds beter door. De temperatuurverschillen zijn vrij groot. Het wordt vanmiddag 15 graden in het noordwesten tot lokaal 22 graden in Limburg. De wind is vanmiddag noordoostelijk en vooral in het noorden en noordwesten nog aanwezig. Vanavond en vannacht klaart het steeds verder op. Er is kans op mist, vooral daar waar overdag nog regen is gevallen. De minimumtemperatuur ligt rond 12 graden. Morgen blijft het overal droog en gedurende de dag zijn er zonnige perioden. Het wordt met 17 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden behoorlijk warm voor eind oktober. Namorgen blijft het voorlopig droog met regelmatig zon. Wel komt de temperatuur elke dag een beetje lager uit.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 Over half negen geweest. Het is uh, licht geworden hier bij het capitool. De Sibirische boompieper hebben we nog niet gezien. Er vliegt wel net een reiger voorbij. Wij geven eens even een draai aan het rad der columnisten. Marjolene de Vos. Alma Harsken. moestuin -goeroe. Dat zou op het visitekaartje van Alma Huiske kunnen staan. Ze weet alles van de perfecte paprika's en compostcompositie. Dit jaar verscheen haar nieuwe kook-, natuur- en tuinboek met mest en vark. Al is moestuin een grotendeels zomerse aangelegenheid. Het najaar biedt gelukkig ook nog genoeg inspiratie. Luister naar Alma Huiske. Het is een mooie herfstochtend. De zon valt schuin in de tuin en ik loop kromgebogen met een mand in de hand... als iemand uit een sprookje van Andersen. Want ik sprokkel hout. Gevallen takjes die in de zomerzon en wind tot op het bot uitdroogden... vergaar ik, omdat het gratis aanmaakspul is voor mijn houtkachel. De boeren om me heen verwachten opnieuw een strenge winter. Dus dan moet die kachel roken, of beter, branden. Mijn tuin wordt omlijst door twee boomsingels. Die je met enige fantasie, vooral wanneer ze vol in blad staan, bosjes kunt noemen. De twee bosjes waren al volwassen toen we hier kwamen en zijn nu aan het uitgroeien tot 50plussers. Ze lichten in het voorjaar eerst op door knalblauwe Skilla Siberica en later door wit fluitenkruid. Nu, in de herfst, dans ik er over een tapijt van goud, ombre en karmozijn, omdat alle bomen hun bladeren laten waaien. Ik hou van bomen. Net als de Engelse schrijver en natuurman Roger Deakin. In het graafschap Suffolk woonde hij in een eeuwenoud huis... dat hij als ruïne zonder dak aantrof... en eigenhandig opknapte van boomstammen en zelfgezaagde planken. Tijdens de langzame verbouwing bivakkeerde hij buiten in een tentje... of binnen in de open haard, die zo groot was als een inloopkast. Al die tijd gaf hij ruim baan aan de zwaluwen en vleermuizen die in- en uitvlogen onder het zinnige motto, zij waren hier eerder. Zelfs toen alle kamers klaar waren, liet hij op de bovenetage enkele ramen openstaan, zodat ze er altijd in konden. Bomen kunnen je vrienden zijn. Ik houd graag mijn hand tegen ze als er een felle storm woedt, tegen het gladde, harde hout van Meidoorn of de grillige stam van een gigantische kraakwilg. Langzaam wiegen ze, tot ik er zelf duizelig van word. Omgekeerd hoogtevrees, noemde schrijver Robert Macfarlane die sensatie. Hij ervoer dat toen hij naar een overweldigende sterrenlucht staarde. Zoals ik ook eens deed, op een avond toen het heldere maanlicht me naar buiten joeg. Midden op het grasveld stond ik, met poes, zaadje, draaiend rond mijn klompen. We zijn er allebei maar even bij gaan zitten. Zoveel sterren, beren en melkwegen waren er te zien. Inderdaad, inverted vertigo. Voor de Kelten leeft de hemel, aarde en bos vast meer dan voor ons. Niet voor niets maten ze het jaar in bomen of in gewassen die zij bomen noemden. En wel in achttien stuks. Hier in de Groene Luwte vind ik er vijftien. U wilt natuurlijk weten welke. Nou, Berk, Lijsterbes, Es, Els, Wilg, Meidoorn, Eik. Een heel kleintje, maar toch echt een Eik. Hulst, Hazelaar, Wijnrank, Klimop, Riet, Vlier... Populier en Taxus. Drie ontbreken er uit die Keltische lijst. Heide, Zilverden en madetak. Hoewel ik ooit enkele giftige Maretakbesjes behandschoend... in holtes van een oude meidoorn smeerde, ontkiemde ze niet. Jammer. Het was een mooie reden geweest om mij als Panoramix... de druïde uit Asterix en Obelix... rond midwinter in een wit gewaad te hullen... en de plant met een gouden sikkel te snijden. Maar wat ik wel heb, zijn die vijftien. Het was... Altijd mijn droom om ooit in een tuin te leven met een kastanjeboom, een spar en een hazelaar. En die staan hier. Kom mee, dan laat ik ze u zien. De muziek in onze uitzending heeft vanochtend een wat herfstig uh, thema. En vandaar uh, dit muziekstuk over een uh, ja, nou ja, najaarsactiviteit. Waar ik persoonlijk iets minder affiniteit mee heb. De jacht, de hand was dit. Ja, misschien Renat ja, Ruiter wel onze muziek samenstellen <laughs> Misschien houdt ja. Rijn dat ja, wel ervan. van het schiet van een haasje af en toe. Veel muziek was het uit de tv-serie Bright's Head Revisited naar het gelijknamige boek van Evelyn Wall. Fijnstof heeft invloed op onze gezondheid en op het klimaat. De concentratie fijnstof in Nederland is de afgelopen jaren afgenomen... onder meer door het gebruik van roetfilters op dieselauto's. En toch haalden we vorig jaar nog maar net de Europese normen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het RIVM... meet de concentratie fijnstof op meer dan 50 plekken in het land. Maar Leidse onderzoekers werken aan een apparaatje... waarmee je straks overal, zelf dus via je smartphone, fijnstof kan meten. ISPEX heet het project. Het is een van de drie inzendingen die meedingen naar de Academische Jaarprijs... die volgende week wordt uitgereikt. Die prijs is bestemd voor de beste vertaling van wetenschappelijk onderzoek... naar een breed publiek. En aan dit ISPEX-onderzoek kan straks iedereen meedoen. Henny Radstaak staat bij een van de meetpunten van het RIVM. Langs de Kardinaal de Jongweg in Utrecht... Ja, een soort van een ringweg uh, dicht bij de binnenstad. Er komt aardig wat verkeer langs. En vandaar waarschijnlijk ook dat hier een van de meetpunten is van het RIVM. Dit is een, uh, ja, een klein huisje van 2 bij 3 meter met wat schoorsteentjes, wat pijpjes op de bovenkant. En hier zijn er enkele tientallen van in Nederland waar fijnstof wordt gemeten. Maar Martijn Smit, jij bent van SRON, uh, Nederlands Instituut voor Ruimteonderzoek. Daar gaat verandering in komen, want uh, straks gaat er ook vanuit de ruimte fijnstof gemeten worden. Dat is inderdaad de bedoeling. We zijn bij Esron samen met nog een aantal andere partijen in Nederland... bezig met de ontwikkeling van een instrument... wat speciaal ontwikkeld wordt om te kijken naar fijnstof... in onze atmosfeer vanuit de ruimte. Het duurt nog wel even voordat dat instrument er is. We verwachten dat we in 2020 plus dat die missie er dan is. Maar we zijn nu al keihard bezig met de ontwikkeling van het instrument... En dan kun je straks met een satelliet uh, kun je, uh, eigenlijk over heel Nederland fijnstof meten? Over de hele wereld. Uh, dat is namelijk de bedoeling. Wij willen gaan kijken wat de invloed is van fijnstof... dus die uh, stof in onze atmosfeer, op het klimaat. Dat er een invloed is, dat is uh, al, al veel langer bekend. Uh, in eerste instantie heeft bijvoorbeeld stof een, uh, een afkoelende werking... omdat het het zonlicht in de atmosfeer weer reflecteert... Maar uh, er is ook een, uh, een soort stof, uh, roetdeeltjes bijvoorbeeld, die zijn zwart... en die absorberen dat licht weer en daardoor veroorzaken ze een opwarming lokaal waar zij zitten. En het gevolg daarvan weer is, is dat dat een invloed heeft op de wolkvorming. Nou, en wolken die reflecteren weer licht, dus dan wordt het weer wat koeler. En uh, waar het in feite op neerkomt is dat we die processen nog helemaal niet goed begrijpen... en dat willen we ontzettend graag. En daarom moet er dus ook zo'n instrument gaan komen om fijnstof te meten. Frans Nik, jij bent van de Universiteit Leiden, ook uit de astronomie afkomstig. Uh, ja, als dat, uh, dat duurt nog eventjes, uh, dat uh, grote project vanuit de ruimte. Maar dat kunnen we al heel, op heel korte termijn ook hier zelf vanaf de grond doen. Ja, want we hebben nu de, de kleine broer van Spex. Dus het, uh, het, het instrument wat we in de ruimte willen brengen, dat heet iSpex. En dat is eigenlijk zo klein en makkelijk dat het op je smartphone past. Het is een opzetstukje. Ik heb hem hier als sleutelhanger. En ik, uh, ik kan hem zo direct over soort, de camera. Een plastic stukje van een 5 centimeter ongeveer. En je... Koppelt hem nu aan je smartphone? Precies, ik zet hem gewoon over de camera van mijn smartphone. En daarmee hebben we eigenlijk dezelfde meetfunctionaliteit als we in dat ruimteinstrument willen toepassen. Wat we eigenlijk analyseren is het licht dat door dat fijnstof wordt verstrooid. Dus we meten het fijnstof niet direct. We kijken naar het zonlicht dat door dat fijnstof wordt verstrooid in de richting van ons instrumentje. En dat licht dat analyseren we heel nauwkeurig. En daarmee kunnen we uiteindelijk allerlei dingen uitvinden over dat fijnstof. Hoeveel fijnstof er is, maar ook hoe fijn het fijnstof is en waar het uit bestaat. Maar het doet nog meer, want je kunt ook ultrafijnstof ermee meten. En dat gebeurt nu nog niet. Nou, wat, wat nu gebeurt is, uh, al het fijnstof wat aangezogen wordt door die, door die pijpjes die daar op dat uh, gebouwtje staan, dat wordt gewogen. En dat wordt door, uh, door gaatjes gezogen. Die kleiners, en, en alles dat kleiner is dan een bepaalde maat, dat komt er allemaal doorheen. Maar wat je als asma-patiënt bijvoorbeeld eigenlijk wil weten, is uh, hoe, hoeveel... Uh, het, het ultrafijnstof dat er binnen, binnenkomt... dat is het stof wat echt heel diep je longen in kan komen... en waar dus de grootste gezondheidsrisico's uh, aan, aan verbonden zijn. Wat is dat dan? Roet bijvoorbeeld hier van, van de auto's, van de diesel? Nou ja, goed, daar kan, daar kan roet in zitten, maar net zozeer zeezout. Daar, daar wordt op dit moment geen onderscheid tussen gemaakt... terwijl roet wel heel veel invloed heeft op de gezondheid... en zeezout helemaal niet. En, en, en dat zijn dus uh, de, de extra metingen die wij dus samen met het RIVM aan het toevoegen zijn aan het bestaande meetnetwerk. Uh, waarmee wij dus uiteindelijk veel betere inschattingen kunnen gaan doen voor gezondheidsrisico's. En ook bronnen gaan identificeren. Dus wat voor fijnstof is het en waar komt het vandaan? En daarnaast heeft het ook nog een, een economische waarde. Hè? Want ik denk even aan die vulkaanuitbarsting van een tijdje terug. Ja, en, en wat er toen gebeurde is... niemand kon eigenlijk goed zien waar die, die, die aswolk was en hoe dik die wolk was. Dus voor de zekerheid werden alle vluchten maar, maar stilgelegd. Uh, we hebben dus duidelijk meetmethodes nodig om dat, uh, die vulkaanas veel beter te meten. Dus dus is redenen genoeg om, om, uh, om aan die ontwikkeling te doen. En daar zijn we dus heel druk mee bezig. En de grap van de Icepacks is... Dat, dat SPEX-instrument in de ruimte, daar gaan we er eentje van krijgen. Die gaat geweldig gave dingen doen en, en heel goede wetenschap. Dat ispecs opzetstukje dat is 5 euro. Dus daar kunnen we er makkelijk duizenden van maken en over heel Nederland verspreiden. En dan worden het geen professionele meetstations. Nee, iedereen kan dus helpen met die metingen. Iedereen kan dus metingen aan fijnstof zelf uitvoeren met iSpecs en een smartphone. Citizen Science heet absoluut, dat, Absoluut, absoluut. En wij zullen de eerste zijn die dat zo grootschalig uh, nationaal gaat, uh, gaat, gaat opzetten. Laten we niet al te zeer op de zaken vooruit lopen... want jullie dingen met dit prachtige project... mee naar de Academische Jaarprijs. Woensdag wordt bekend wie die krijgt, maar het publiek kan nog stemmen. Ja, het publiek kan stemmen. Uh, dat is voor de publieksprijs. Dus daarmee willen we laten zien dat Nederland daar klaar voor is... voor dit project, dat er heel veel mensen dit, dit ondersteunen... dat ze zelf wetenschap willen gaan doen. Als we de Academische Jaarprijs winnen... met dat bedrag gaan wij 10.000 opzetstukjes... over heel Nederland verspreiden. Dan gaan we een hele mooie app erbij ontwikkelen... en, en de, de hele marketing en distributie opzetten. En het doel dan is om het eind van de lente in 2013... de eerste nationale meetdag op te zetten... waar iedereen met een icepacks... Kinderen op een school, mensen op kantoor, allemaal op die dag een meting instuurt. En van die metingen, die verzamelen wij in onze database, maken wij een gedetailleerde kaart van fijnstof boven Nederland. En gaan wij kijken hoe goed dit nou eigenlijk werkt. En wat kunnen we dan met die gegevens? Nou, dat, is, dat is het experiment. Het experiment is niet alleen de toepassing van onze nieuwe meettechniek. Het is ook het toepassen van de hele nieuwe meetfilosofie. Dat we nu met z'n allen samen gaan meten. Dus we weten niet hoe goed het werkt. Maar als er ook maar iets uitkomt wat, wat er nog niet gemeten wordt in dit, in dit meetstation uh, waar we nu naast staan. Dan hebben we goud in handen. Dan kunnen we echt dat fijnstof beter gaan aanpakken. Nou, het is nog even wachten voordat die opzetstukjes voor de smartphone er zijn. Maar vindt u dit nou een leuk initiatief, dan kunt u uh, stemmen op dat Arispex-onderzoek. Ja, en we kregen een... Uh, er zijn natuurlijk nog veel meer... Uh, er is nog een aantal uh, projecten dat uh, meedingt naar die Academische Jaarprijs. Want we kregen een mailtje van Laure-Jan Hakkerbord, hoogleraar arctische Studies uit Groningen. die Zei, voor Jan, dubbeltjes, wij hebben ook een prachtig project. <lacht> wij doen ook mee, dus jullie moeten niet, ook alleen stemmen? Maar, niet alleen maar reclame maken voor hun. Dus uh, ga gewoon naar de website. Ja, Kijk even op onze website, vroegevolgens.vara.nl. U kunt stemmen tot woensdagmiddag 6 uur. En uh, kijk voor meer informatie dan even dus op de website bij de uitzending van vandaag. Het Vrijburger Barok speelde het Vivace uit het Concerto Grosso nummer 8 in F Klein van de Italiaanse componist Pietro Locatelli. Het is een vreemd gezicht. Vier mannen die met hun rood hoofd aan een touw lopen te trekken aan twee kanten van een riviertje. En het gebeurt iedere week wel ergens in Nederland, want deze mannen zijn voor drinkwaterbedrijf Waternet vissen aan het tellen en gebruiken daarvoor een sleepnet. Sinds we een Europese kaderrichtlijn water, kortweg KRW, hebben... moet de waterkwaliteit regelmatig gecontroleerd worden. En daar vallen ook waterplanten en dieren onder. Vaste trajecten van 250 meter worden om de paar jaar afgezet en in kaart gebracht. Tussen Apkoude en Loenersloot loopt het riviertje de Angstol. Vandaag is dit water aan de beurt. Jeannette Paramoor gaat mee op de boot. Ja, Jullie zijn al een tijdje bezig? Uh, ja, we hebben net een trajectje gevist, net bij baanbruggen en bij baanbruggen. Ja. Oké, okay. en dan gaan we hier uh, voorbij de bocht, hoorde ik je net zeggen, hè? Gaan ja. we, uh, waarom ja. daar? Uh, daar is een, een traject, uh, tenminste daar ligt een locatie die we redelijk goed kunnen bevissen... ...in verband met vegetatie en andere uh, obstakels. Ja. En uh, ja, dat leek ons een mooie locatie om een uh, visstandelmonstering uit te voeren. Hoe gaan jullie vissen dan? Uh, we gaan nu vissen met de zegen en dan vissen we een traject van uh, 250 meter vissen we uit gaan we eerst door de midden uitslepen met de zegen... en dan vissen we de kant uit elektrisch. Maar je bedoelt dus met een sleepnet? Ja, met een sleepnet. Ja, ja. klopt. Over de bodem? Ook over de bodem, ja. Oké, okay. en verdeel je dan niet van allerlei dingen? Nee hoor, nee hoor, nee. Want er we, groeit toch van alles? Uh, hier en daar groeit wel wat vegetatie... en natuurlijk zullen er wel eens een paar plukjes uitgetrukken worden... maar de, over het algemeen groeit dat vrij snel terug. En uh, nee, we kijken daarom ook een beetje naar de locatie hoe gevoelig het is voor schade aan flora fauna. Ja. En vandaar ook dat we deze locatie hebben uitgezocht. Hoe heet je? Douwe Timmer. Je zit lekker onder de modderspetters hier. Ja, ja, ja, ja. Soms is het nogal smerig. Ja. En de locatie waar we nu heen gaan, daar is waarschijnlijk, wat ik van mensen hier uit de buurt begreep, is vorig jaar gebaggerd. Okay. Ja. We gaan nu eerst even zoeken naar een, locatie, een geschikte locatie op de oever om ons net binnen te halen. Het moet een beetje glad zijn en het liefst een beetje flauw teluit. dan komt het net geleidelijker en mooier naar de kant toe zeg maar uh, het water in. Ja, ja. wij gaan nu de, de boot hiero achterlaten op de locatie waar we straks het net gaan binnenhalen het andere bootje vaart nu het kanaal af 250 meter verderop en gaat daar het net uitzetten en dan gaan wij hiero uh, het, het kanaal afsluiten en we laten de boot hier dan liggen. zodat de vissen niet weg kunnen ja nee hey, maar dan kunnen er ook geen boten meer naar nee dat is even een risico uh, wat we moeten nemen. We ja. het kanaal even afsluiten. Ja. Dus breng even een markering op het net waar we mee afsluiten. Oké. Okay. Ja, en dan moeten we maar met handgebaren <laughs> maar even duidelijk maken dat doorvaren even niet mogelijk is. Het is niet anders. <laughs> hoe lang zijn jullie bezig dan? Hangt er een beetje vanaf hoe het loopt. Maar normaal kan het met een uh, 20 minuutjes wel gebeurd zijn. Ja, ja, oké. Okay. Ja. Ja, Laura Moria, jij bent van Waternet, de ja. bioloog. Uh, jij bent hier om de boel een beetje in de gaten te houden. Nou, niet helemaal in de gaten houden, maar ik vind het wel heel leuk om uh, ook echt te zien hoe zo'n visstandbemonstering nou in de praktijk uh, eruit ziet. Ja, ik wist helemaal niet dat dat gebeurde. Waarom is dat? Eigenlijk is dat pas iets van de laatste jaren. In 2000 is er een uh, Europese richtlijn van kracht geworden... En uh, die stelt dat we ook echt uh, wat voor de ecologie moeten doen. Uh -huh. En sindsdien is uh, vis ook in één keer... Uh, <lacht> de boot beweegt. Is uh, vis ook wat uh, meer de in de picture. En kijken we ook echt naar uh, welke vis er voorkomt in het water. Ja. Dus dit gebeurt al sinds 2000? Ja, structureel. En daarvoor wisten natuurlijk ook altijd de beroepsvisserij... wel wat voor vis er in het water zat. Maar er werd er nog niet zo structureel gemonitord uh, okay. om te kijken... Dus wat daar de haalden jullie zat. vroeger de gegevens vandaan van de vissers? Ja, dat zijn allemaal geen officiële wegen natuurlijk, maar uh, ja, we zijn nu eigenlijk pas echt structureel in de gaten aan het houden. Dit is de Angstel, hè? Is dit ja. een goed uh, viswatertje? Ja, de Angstel is ecologisch gezien dus, en ook qua visstand dus uh, best een heel mooi water inderdaad. Uh, komen ook wel wat, wat waterplanten, ondergedoken waterplanten voor? Ja, maar veel oeverbegroeiing. Zelfs zag ik dat er oeverbegroeiing beschermd wordt, hè, ja. met bekisting en zo. Ja. Dat is ook een reden om hier te vissen. We kijken niet alleen maar hoe het er nu voor staat... maar we willen natuurlijk ook graag evalueren... als we herstelmaatregelen nemen, wat het effect daarvan is. Nou, dit net staat, zo te zien. Aan het andere wordt nog gewerkt. Ja. En dan is het traject afgesloten en dan kunnen we gaan vissen. Dat sluit mooi aan. Nou, wij gaan die kant op en dan gaan we het net hierheen lopen. Oh! zijn hand ervan. Zeg, zo ging dat vroeger met de trekschuit ook? Ja, daar ja. lijkt het nog wel een beetje op, ja. Aan beide kanten een mannetje en een touw... Ik hoop dat het een beetje wil. Soms trekt het nogal zwaar. Ja. Maar we hebben nu twee mannen aan de kant, dus dat kan wel. Ja, ja. En zo wordt dit net dus voortgesleept. Ja, ja. Dat, dat hele stuk tot aan het andere... 250 meter, dus dan kun je wel nagaan dat ik s'avonds wil moe Ja, sorry, ik ben een beetje buiten adem, maar ja, ik moet ondertussen aan het net trekken. <lacht> ja, maar dat hoort erbij. En nog een stukje PR doen ook. Zeg, en als er nou een lekker palinkje tussen zit, dat uh, ja, gaat ja, niet in ja, een emmertje ja. dat is natuurlijk wel verleidelijk, en zeker ja. voor een uh, ex-beroepsvisser. Om hem dan weer terug te moeten gooien, maar ja, dat is niet anders. De vis wordt echt alleen maar gemeten en gewogen en gaat allemaal weer terug, ja. Nou, nog een klein stukje, jongen. Ja. De vangst valt een klein beetje tegen. Ik zie nog helemaal niks bewegen. Ja, er spartelen een paar vissen, maar ja. het is niet heel druk. Misschien dat we straks elektrisch nog meer vangen, dat kan. Dat ja. we er een paar misgetrokken hebben met het de... net. We zijn nog niet helemaal klaar. Nee. Wat zien we hier? We hebben hier een brasum. Ik weet niet of jij zo ver bent met je papierwerk. Nou, een braasem van 23. En een braasem van 36. Braasem 27. Braasem 21. Het is allemaal braasem, zeg. Allemaal braasem, ja. ja. En hier hebben we nog een mooie wow. snoebaas. Ja. Een blankvoren. Op de locatie waar we vanochtend gevist hebben, daar hadden we wel heel veel diversiteit. Daar ja. hadden we echt wel tien soorten. Aha. Dus... En dat was ook de angststol. Ja, dat was ook de angststol, maar een eindje verderop. En dan ja, ziet hij er ook wel een beetje anders uit. Maar hebben we hebben dus ook meerdere plekken zodat we de hele angststol. En dan uiteindelijk gooien we al die gegevens op één hoop. En dan hebben we toch een beetje een, uh, een realistisch beeld van wat er allemaal zit. 11. Heb je al een palingje gevangen? Nee, nee, paling zit er nu niet bij. Maar die moet je eigenlijk s'nachts vangen. Ja. Die, vang, die vang je niet overdag. Maar niet die zitten hier wel. Ja. ja. Een post van 9. Blankvoer. 16. brasem 18. Een kool blijven 9. Wat is dit? Een rode Amerikaanse rivierkreeft. kreeg. Zo'n uh, exot die uh, andere soorten in de weg gaat zitten. Ja, nou, hij kan ook bijvoorbeeld ja, hij eet ook wel eens eitjes van vissen op daar uh, ja. staan zo'n bekend. Hmm. Zullen we die dan wel teruggooien? Ja, uh, ja. dat is, het is natuurlijk ook een uh, gereetje. Ja, het is een kleintje, maar hij wordt wel groot. Ze worden ongeveer. Uh, ja richting de 15 centimeter wel ja. en dan de schade die zijn dan ook wel zeker drie keer zo lang drie ja. keer zo lang nou goed deze vis is hier van binnen gehaald die gegevens worden verwerkt en dan komt het allemaal bij jullie binnen ja en dan komt het allemaal bij ons binnen en dan kunnen we op basis van die uh, gegevens een toetsing uitvoeren mm -hmm. en dat doen we dus ook met allerlei andere gegevens en uh, al die gegevens samen vertellen ons dan iets over uh, de ecologische kwaliteit van het water ja, ja. Maar als ik dat zo zie, dan hoeft er hier weinig te gebeuren in de, in de angstel. Dat lijkt er wel op, ja. Dat is toch, de angstel is hem toch mooi ontwikkelde. Oevervegetatie. En dat was in 2006 eigenlijk ook al zo. Maar toch willen we wel in de gaten houden of het niet achteruit gaat. Of, uh... Dus dit zal gewoon jaar in jaar uit. Zal dit, ja. Uh, zullen we dit blijven doen? Ja, dat ja. klopt. Een stukje hard muziek van Alfons uh, Hasselmans. Wij zijn uh, <coughs> zo direct terug naar het uh, nieuws van 9 uur... dat zo gelezen wordt door Freddy. Sport op Radio 1. Vanmiddag om 2 uur de Eredivisie. ADO-Utrecht. Roepen voor ado den Haag. TVV-Veienoord. De beweging van Willem Jans. legt de bal klaar. Doe die op de 3-0. Oh, op de paal. Heerenveen Groningen. Hij gaat en dan gaat hij erin. Hij gaat erin. Hij wordt op een of andere manier van richting veranderd. veranderen. En nog half 5 RKC-Pex-Wolle. Goed wegdraaien, inschieten 1 0 daar is het al, dan zie je gelijk dat het effect heeft. En ook Wereldweek veldrijden en hockey. NOS Langs de Lijn, vanmiddag om 2 uur. Radio 1, het nieuws van alle kanten. De grens tussen Griekenland en Turkije is nu de drukste oversteekplaats van vluchtelingen op weg naar Europa. Honderden wagen hun leven, elke dag weer.